Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nederland bereidt maatregelen voor tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. Het demissionaire kabinet heeft daarover gesproken. Morgen evalueren de EU-landen de humanitaire hulp die Israël zou toelaten in Gaza. Als blijkt dat er te weinig is veranderd, dan wil Nederland zelf maatregelen nemen. Welke dat zijn, is nog niet duidelijk. Demissionair minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken maakt dat mogelijk vanavond bekend aan de Tweede Kamer. Nederland zou sancties kunnen opleggen aan ministers in het Israëlische kabinet. Duitsland en Jordanië willen samen een luchtbrug opzetten om voedselhulp in de Gazastrook te krijgen. Bondskanselier Merz wil er zo snel mogelijk mee beginnen. Ook het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk gaan bijdragen volgens Merz. Daarnaast heeft Spanje aangekondigd voedsel te gaan droppen. Vandaag liet Israël opnieuw humanitaire hulp toe in Gaza. De voedseldroppingen zijn volgens internationale organisaties lang niet genoeg om de honger in Gaza te bestrijden. In Slowakije is de voortvluchtige drugscrimineel Giuliano A. opgepakt. De man uit Geertruinenberg in Noord-Brabant werd vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van ruim acht jaar, maar is sindsdien spoorloos. Een specialistisch team achterhaalde dat de man in Slowakije zat en daar heeft de politie hem opgepakt. Nederland heeft om zijn overlevering gevraagd. Voetballer Jurie Herkens stapt over van Sparta-Praag naar Ajax. Doelman van 19, tekent tot en met 2030 bij de club in Amsterdam. Herkens werd geboren in Tsjechië en bracht daar ook zijn jeugd door. Eerder deze zomer veroverde hij de Europese titel met het Nederlands elftal onder 19 jaar. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen zon en buien. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ADD. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Het heet uh, Staplers en dit was hun meeste, of is hun meest recente single, Felt Cute Might Kill Myself Later. Dat is een leuke uh, filosofische tekst en over filosofie gesproken, er zit er eentje ook uh, op de bank, dat is uh, J.M. Bakkers, uh, de naam Bakkers, B-A-C-U-S. Het zijn meeuwen hè, die je nu op de achtergrond hoort, dus, dus die denken dat, uh, van, van, wat zijn dit? Dit zijn uh, meeuwen die je hebben. Uh, maar goed, uh, filosofie. Wat uh, trok jou aan om filosofie te gaan doen? Ja, het is ook een leeftijd waarop je met, uh, met vragen zit. Zo simpel is het. Ja, eigenlijk. ja, ja. ja. Wat... Ik was uh, ja, in mijn studententijd. Ik heb eerst iets anders gestudeerd. Ik ben later filosofie gaan doen. Ja. Het trok me ook wel hoor. Gewoon ja. überhaupt. Dus het nadenken over dingen. En het, uh, die zoete illusie heb je dan nog. Dat als je maar genoeg leest en genoeg studeert. dat je dat op een gegeven moment door hebt. Ja. Um, en dan. Uh, ja, in die, in die fase studeer je af. Ja, want uh, ook in dat gesprek. wat jij vorige week. Nou ja, het gesprek is veel eerder uh, uh, gedaan. maar dat artikel dat dateert van vorige week. Hmm. En dat is van Misha Tombal ja. van uh, 3 voor 12 Utrecht. En die had het er op een gegeven moment ook over. Hoe ouder je wordt, hoe kostbaar de tijd. Wat zijn de dingen die je naarmate je ouder bent geworden... jouw tijd niet meer waard zijn? Nou, je had het over de, de filosofie. Ja. En dan zeg je ook van... van nou, uh, ik wilde eigenlijk nog uh, doorgaan. Maar uh, dat kost me dan weer vier jaar. En misschien heb ik geen vier jaar. Dat is wel erg uh, filosofisch uh, gesteld. Ja, het is ook wel realistisch. Hè? Ja. Um. Je snapt waarom ik... Ik heb wel in Brabant gewoond, maar ik ben nooit heel carnavalesk geworden. Hè. Dat, dat snap je nu. Maar Nee, ik, het, was, het was ook wel een beetje in die periode dat ik dacht, uh, ik wil wat doorgaan. Maar ik was ook veel aan het schrijven literat op literatuurgebied, zeg maar, in die ja. tijd. Um, ja, en ik had, ik had haast op een of andere manier. Ja. Uh, dat is wel wat minder geworden. Maar dus ik dacht, promoveren en dan vier jaar daarop blokken. En uh, ja, misschien heb ik geen vier jaar. En dan ja. wil ik liever een, een boek achterlaten of iets dergelijks dan een proefschrift. Ja, Oké. Okay. Uh, wat vind jij van deze filosofische uitspraak? Mm. Waar verwachtingen worden gewekt, is de teleurstelling niet ver weg. Wat vind je van die uitspraak? Hij uh, past beter bij mijn uh, temperament dan ik zou willen. Ja. Ja. Is van een Zandwoordse filosoof... Staat hij achter de andere... Nee nee, nee, nee, nee, nee, hij staat niet achter een <laughs> microfoon. Nee, hij heeft uh, ooit uh, in uh, zo'n hele grote, dure dingietoie uh, gereden. een uh, Formule 1-auto. Ja, ik, ik mijn, ik, ik denk Jan Lammers. Maar ik ja, heel ja, ja, goed, he? Jan ja, Lammers. Ja, ja, ja, ja. Okay. ja dat, en die dat, komt hier vandaan, dus ja, ja, ja, ja, dat ja. wist ik niet. Die die, die, die van die is de uitspraak waar verwachtingen ja. worden gewekt. Ja. Is de teleurstelling nooit ver weg. Snellere denken. Filosofisch, hè? ja, dat ja. Um, ga ik even naar je buurvrouw, uh, want die hebben we nog niet gehoord uh, al die tijd. Ja, uh, met de zangpartijen, uh, Naomi. Uh, hoe ben jij met zingen begonnen? Oeh, ik speelde altijd heel lang al piano. Ja. En toen ben ik gewoon stiekem, als mijn ouders weg waren, gaan zingen... terwijl ik piano speelde. Ja. En toen met vrienden en vriendinnen gaan zingen. En zo is het vuurtje een beetje ontstaan in mij. En ja. tijdens mijn uh, studietijd, ik studeerde uh, muziekwetenschappen, toen ging ik bij het koor zingen van uh, die studie en zo ben ik het zangwereldje ingerold. Ja. En ja, doe ik dat het aller Ja, uh, is het alleen maar, beperk je je alleen maar tot zingen of uh, maak je zelf ook uh, teksten bij, uh, bij songs? Of... Nee, ik, ga, gaat ik, schrijf, zover de kennis niet. ik schrijf niet zelf muziek. Ik doe wel improvisatie, oh. um, maar dat is vocale improvisatie. Dus Aha, de dus, teksten is echt, echt een je, ding je, maar. Dus het kan zomaar zijn dat je ergens staat te zingen dat er bijvoorbeeld iets uh, in je opkomt en dat je dat op een gegeven moment zo gaat zingen? Zeker, ja. Ja, ja want wij hadden, vorige week hadden we Luc Nijman die was de tekst vergeten en die maakte er op een gegeven moment er, er iets uh, van. Van, uh, ja, damn I'm a love Amsterdam, I forgot my tekst En uh, toen begon je ergens uh, drie regels verder... begon hij weer uh, dat de, de draad weer op te pakken. Dus dat is ook een klein beetje improvisatie, joh, toch? Of niet? Als je de tekst kwijt bent... en Klopt, uh, je, we, Ja, hè? Ja. ja uh, maar dat is eigenlijk toch echt wel het, uh, het, het ding wat je doet. Dus niet tekst schrijven, maar improviseren. Nee. Wat is leuk, laat ik het anders zeggen... Wat is leuk aan improviseren? Um, dan ben ik heel erg in het nu en echt heel erg met de muziek bezig ja. uh, dat ik niet na zit te denken van oh ja, welk stukje moet ik zo zingen en dan zit ik dus minder in mijn hoofd mm. um, maar echt puur alleen met de muziek bezig, dus dat is ook heel meditatief voor ja. mij me om te doen ja. uh, meditatief ben je meditatief ingesteld? Zeker, ja, ja. Uh, hoe, is, uh, hoe meditatief is uh, je buurman uh, naast je? Nou, ik hoorde zojuist dat hij net gestart is met mediteren. <laughs> <laughs> dus het zit wel in hem, denk ik. <laughs> dus wel. Ah, okay. uh, dan uh, naar Ruben, want uh, die mag dan even de microfoon uh, er weer bij uh, grijpen. Uh, uh, hoe lang werk jij met, uh, met JM Bakkers op dit moment? Jeetje, wat zal het zijn, uh, Michiel? Ik denk een jaar. Een jaar nu, hè? Zoiets, ja. ja vorig jaar zomer. Dat ja. Uh, hoe ben je erbij gekomen? Laten, laten we dat... Uh, um... Nou, ik was bij een, uh, ik was bij een lezing uh, in de Jacobiekerk in Utrecht met een paar vrienden ja. en uh, Michiel die, uh, sorry, J.M. Bakkes die speelde een liedje. Ah, je vraagt toch uh, De dalios, maar goed, uh, goed, maar doet goed. Het ja, ze doen het expres, maar J.M. was dus JM, bezig uh, om uh, daar wat ik te, te vertellen. Ja, open op het podium ja. Ja. en... Uh, uh, ik vond het heel mooi. deed me erg denken aan, uh, aan uh, Leonard Cohen. Nou, daar bleek hij groot fan van. Ik ben de afgelopen even naar nou hem toegelopen. En toen bleken we ook nog maar vijf minuten bij elkaar vandaan te wonen. Dus toen hebben we gewoon een keer afgesproken. Het is de mysterie en tussen toen, meer, uh, hemel en aarde. Ja, he? dat, ja, dat idee. Ja, ja. ja, ja. De, de wegen van de heer zijn ondergrondelijk. Ja, ja. ja. ja dan komen, ah, nee. we, komen we toch weer een <laughs> beetje terug bij die wortels. Maar, uh, wat, uh, wat, ja, wat lezingen. Uh, ben jij ook filosofisch ingesteld? Of? Hoe uh, moet ik het zien? Um, nee. Ik ben wat meer... Uh, nou, ja, ik weet het niet. <laughs> ja. Iedereen is tot een zekere hoogte filosofisch Zeker ingesteld. Ja. Ruben uh, is wel een denker en een boekenwurm. Ik ben een denker en een boekenwurm. Uh, dat dat en, hoor je net. Uh, <laughs> ja. Ik was een... Ja, blijkbaar. Dat blijkt. Uh, en ja. Ik, ik was bij een lezing over... Uh, oorlog en vrede. Ja. Uh, een gesprek tussen Stefan Paas en Mart... Uh, niet Mart Smeets. Mart de Mart de Mart de Smeets Mart moet ik aan denken, maar dat de Kruijf. Mart de Kruijf, ja. Mart de Kruijf ja. ja. ja. ja? um, is een, volgens mij een uh, defensie, Exact. Ja. Ja. ja, en dat was een debat over uh, oorlog en vrede. Nou, oorlog en vrede. Um, en Michiel die speelde daar uh, een, uh, een lied... Uh, hoe staat het met het hart? Die ja, komt zo direct Wat nog een voorbij, een hè? Ja, het ja, is een mooie gelopen. brug. Ja. ja, die komt zo direct uh, eraan in ieder geval. Ja. Dus, en uh, ik vond het een prachtig nummer, dus ja. ik ben naar hem toegelopen en toen uh, raakten we aan de praat. En ja. de rest is geschiedenis. Nu, zit ik, nu ik. zit ik hier. Nu ja. zit je hier uh, in een, een of andere studio met een plantbaasje ja. ja. en, uh, en rechts uh, een filosoof die ook heel goed uh, liedjes weet uh, te schrijven. Komen we weer bij jou. Uh, Heer Bakkers, ja, je mag. Michiel zeggen: jij. Ja, oké, okay, nou, dat is goed, uh, maar goed. Uh, ik uh, wil het een beetje vol uh, gaan houden. Ja, maar ja, okay, uh, Ruben uh, maait het gras uh, weg, dus ja, ja is, uh, hij, de, hij heel zorgvuldig opgebouwd. Ja. Uh, weg! <laughs> <Ja>. <laughs> maar uh, eventjes over uh, de Nederlandstalige volk, ook Lennart Cohen is al genoemd. Dat hebben wij ook uh, bij ons op de website. Uh, bij het uh, ja. Het, de review over de fragmenten van de achtste dag hebben we dat ook uh, gezegd. Leonard Cohen, uh, want wat trekt jou uh, aan in Leonard Cohen? Is dat een beetje ook het duisteren? Want dat heeft hij ook wel een beetje uh, in zich gehad, hè? Ja. Hij leeft niet meer, mensen, dus... Nee. Zo uh, een jaar of uh, drie, vier geleden is hij overleden. Nou nogal meer, uh, ja. helaas. Ja. Ja. Um, eigenlijk toen ik... Uh, begon te ontdekken wie Leonard Cohen was toen. Ja, hij, want dus misschien had ik het niet moeten doen. Ja. Uh, nee, het is, het is. Ik vind het ongelooflijk intrigerende muziek. Het is, ook, het is natuurlijk de, de, de, sowieso de combinatie van zijn gitaarspel en zijn stem. En dat ja. is eigenlijk doorheen zijn hele leven. Uh, die stem is een paar octaven gezakt. Maar die combinatie is altijd heel intrigerend gebleven. En ja, nou, ik vind dat hij fenomenaal mooie teksten geschreven heeft. En dat ja. is. Uh, dus het is. Ik zei, ik zei vijf jaar geleden, maar het is al negen jaar geleden, ja. dus het is uh, langer uh, uh, uh, geleden wat dat wat gaat. Ja. Uh, maar er zit een bepaalde aantrekkingskracht... Uh, wat, uh, wat jou intrigeert in, uh, in de man zelf? Of ook in de teksten die hij heeft uh, geschreven? In dat ja, de... ook wel in de man zelf. Ik, denk, ik, ken, ik ken alleen de Leonard Cohen van de tweede fase, zeg maar. Dus nadat mm. uh, hij in de klooster heeft gezeten. Ik hoor ook wel eens van mensen die een stuk ouder zijn dan ik... dat die daarvoor dat ze hem onuitstaanbaar vonden. Omdat het een arrogant ventje was. Um, en dat, <lacht> ik, volgens mij klopt het wel een beetje. En uh, Hij schreef alsnog geweldige dingen. Uh, de, maar de rust uh, die die daarna had, die, die, die is heel aanstekelijk, vind ik. Uh, ik kan heel goed vertellen. Um, maar de teksten, hoe die, ja, wat ik eerder zei over poëzie, dat je dingen niet letterlijk zegt, maar meer door, door woorden in een bepaalde constructie, in een bepaald metrum te gebruiken, hoe je een bepaalde plek aanwijst of benadert, mm -hmm. ja, daar is hij gewoon de grote meester in, uh, wat mij betreft. Dus. Ja. Uh, of we dat uh, straks ook uh, terug gaan horen in het uh, nummer Hoe staat het met het hart, uh, dat horen we zo. Maar eerst gaan we nog even één nummer draaien. Want dat had ik gezegd. Dat had ik gezegd. En dat gaan we dus nu ook uh, horen. En dat is... Uh, vorige week is die single uitgebracht. Uh, en dan heb ik het over Low Airheads. En het uh, nummer dat heet... Uh, Dark Night Bloom. meer dance gerelateerd uh, wat uh, Lo Eriks uh, de laatste twee keer heeft uitgebracht uh, met Nan begon het eigenlijk al mee het is een beetje, gaat toch een beetje echt een beetje de dance uh, in en uh, dan met name een beetje de, de, het jaren 80 en jaren 90 ja ik moet weer even een beetje onderwijs eruit gaan hangen want er is er weer eentje die na dit millennium is geboren dus uh, of uh, na de eeuwwisseling ja dan moet je dat uh, uitleggen Hè? dus ja ja en die is tegenwoordig ook uh, hier in deze plaats vrijwilliger van het jaar geworden. Maar dat zou je bijna ook niet zeggen, wat, wat dat er gaat. Nee, nee, nee. Goed, het is uh, zover. We gaan eerst uh, met hoe staat het met het hart. Dat uh, is een beetje ook het uh, verhaal wat uh, Ruben net uh, verteld heeft... over uh, de manier waarop hij met J.M. Bakkers in aanraking is uh, gekomen. Dus dat is een mooie aanleiding om dat nummer nu te laten horen. Dus ga jullie gang. Wist u dat ik hier alleen was? Mijn lippen staan nog op het glas. Hoe oh, het was hier en het was duur, die zwarte drank van mijn natuur. Hier wilde ik de ware zijn en slikte ik de smart als ontgifting, ontgifting van Drink nog steeds, de tijd verstrijkt, die bij ons woont en op ons lijkt. O, oh, u en ik, we hebben de gedachtegang verward met de wereld. Of licht alleen, het plein werd stil, de lucht werd leeg. Alsof de wereld uitstel kreeg. Maar driemaal klonk de laatste vraag die alle tijden tart: Hoe staat het nu? Ze spelen soms nog samen, maar ze slapen nu apart in de kamer. Staat het nu? En dan komen we bij het laatste nummer. En ja, dat heb ik al even in de groeps-app van, uh, van deze videoproductie-team uh, erin gegooid. Voorlopig heeft hij nog uh, helemaal geen naam, maar dat gaan we hier uh, wel te plekken bedenken. Op het moment uh, dat het uh, nummer uh, op een gegeven moment een paar keer dezelfde voordat komt, dan denk ik dat is de titel. Dus meestal vang ik uh, die titel. Vaak zeggen mensen, "Ah, oh, is eigenlijk best wel een hele goede titel uh, die je daar toe kent. Dus ik ben heel nieuwsgierig, want ik uh, is even de vraag aan, uh, aan de man die dat natuurlijk geschreven heeft. En die zit uh, met een gitaar in zijn hand en heeft een microfoon standaard voor zich. Dus dat is uh, ja, degene die het uh, geschreven heeft. En wanneer heb je dit geschreven? Oh, dat is heel recent. Ja, dat bedoel ik dus. Eigenlijk, ja. Dus ik denk, poeh, een week of vier. Uh, dus je denkt, ik ga geleden. het even uitproberen. Uh, ja, we hebben het uh, gisteren gespeeld met elkaar. En het, uh, ik, heb het, ik heb het een tijdje geleden ergens anders uh, tijdens een avond gespeeld. En daar werkt het ook. En uh, Ruben en Naomi vonden het ermee door kunnen gaan. Dus... Het kan ermee door. Ja. Nou, het, uh, <laughs> dat klinkt wel dat erg. houdt ons dan ja. nog tegen. Ja, nou goed. Uh, Laten we maar horen. Hier ja. is uh, het laatste nummer voor uh, vanavond. Hmm. die ik inmiddels even uh, erachter heb uh, lopen vangen. Want uh, ik hoorde in ieder geval één keer, uh, twee keer een, een zinsfase voorbij komen. Ieder moment is het dus een spoor van mij. Dat uh, hoorde ik toch twee keer terug in, uh, in de tekst. Dus dat is een kandidaattitel. Mm -hmm. En wat ik ook uh, een hele mooie zinsnede uit de, deze uh, song vond. Kijk achterom naar de schaduw van jezelf. Dat zou ook een Titel van dit nummer kunnen zijn. Dus... En heb jij dan de rechten op die titel, ja Of niet? Nee. <laughs> okay. nee, want jij bent de maker van, ah, uh, van, het, van, het, uh, van het nummer. <laughs> ja. Maar ik, ik, ik ben degene die het uh, opgooit. Hè. Ik, ja. ben, ik geef de voorzet. Dus ja. Het is alleen. Uh, dus ja, kijk maar wat je ermee doet. Uh, dan is meteen ook uh, het. Uh, ja, uh, we zijn klaar eigenlijk een ja. beetje. Dus laat ik eerst uh, even beginnen met, uh, met jou. Hoe vond je het? Ik, ik vind het een ontzettend ontspannen plek om te spelen. Ja. Ja. En dat terwijl je jezelf terug hoort, dat is wel eens anders. Oh, nou, wow. uh, fijn om ja. te horen in ieder geval. Ja. Uh, de buurvrouw en buurman uh, begin bij jou, uh, Naomi. Ik sluit me aan bij Michiel. Mm. Het is heel ontspannen en relaxed en. Alleen maar leuke mensen. En ik heb ook altijd plezier om met hen te spelen. Dus ik wist al dat het een leuke avond zou worden. Ah, ja, dat, heb je een voorzeggende geest? Uh, ja. <laughs> ja. Past dat ook een beetje bij hoe jij uh, in het leven staat? Dingen vertellen. Nou ja, dat je, dat je een soort van voorzichtige geest en uh, dat soort dingen hebt. Uh, ik uh, ga wel vaak op mijn intuïtie af. Dus dat... ah. Handel jij in aandelen, Jaap? Of niet? Nee, nee, nee, nee, nee nee nee, zijn, nee, nee, nee, nee, nee, dat moet je niet doen. Zeker ja, okay. niet bij, uh, bij intuïtieve mensen, want dan maak je er vaak misbruik van. Dat ga ik niet doen. Nee, ah, ja, dat ga ik niet doen. Daar ben ik misschien, denk ik, ook veel te eerlijk voor, denk ik. Dus hoe zit het er, uh, met jou, uh, Ruben? Ja, uh, topavond. Ja? Yeah. Ik, uh, ik heb, uh, ja, wat Naomi zegt, is altijd heel fijn om met deze mensen muziek te maken. En. Uh, ja, het, het werkt goed akoestisch, uh, ja. moet ik zeggen. Ja, dus, uh, want, uh, ik ben er erg blij. Mee. Ja, want uh, waar moesten jullie uh, vandaan komen? Uit Utrecht, allemaal. Allemaal. Dus wie begint dan met rijden? Begin jij dan uh, met rijden? Of, uh, ja, ik ben een chauffeur. Bent, je bent ja. ook nog de chauffeur? Ja. Oké, uh. ja. Ja. Ja. Okay, dus, ja. uh, dus je schrijft liedjes en uh, je, je, je haalt ook iedereen op? Ja, ik moet zelf op een of andere manier bewegen om mee te blijven doen. En je partner heeft ook nog voor mij gekookt. Ja, dus, ook nog. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Ook nog? Ja. ja, we doen alles om Ruben aan boord te houden. houden oh. <laughs> Dus, dus de lijm, uh, ze, jullie zijn nu al bezig met een soort superglue. Uh, ja, tuurlijk. Uh, uh. ja. Oké, okay, uh, ja. nog even de afsluitende vraag. Waar is JM Bakkers te vinden op het wereldwijde web? Um, ik, er is een website www.bakkers.nl. Dus zonder de JM ervoor. Ik heb ook een Instagram-account. Dat is gewoon JM Bakkers. En ik, ik vrees dat ik het allemaal gehad heb. Oké. Okay. Oh, Spotify natuurlijk, ja. Uh, ook JM Bakkers. Ja, gemakshalve. Dus okay. Ja, oké. Okay. Ja duidelijk. Ja. Uh, ik dank jullie allen voor de komst. En nou, jullie ook heel veel dank dat ja. we hier uh, mochten spelen. Wij gaan uh, op naar een gesprek met Irina Schouten van Ivy Fox, want ja, uh, Jem Bakkers noemde al Spotify, maar uh, Ivy Fox heeft een dispuut met Spotify. Zijn niet de enige, want uh, LS uh, is daar al voor gegaan. Dat heeft te maken met playlist bots, en die schijnen dan het leuke te vinden dat je dan uh, streams uh, dat, uh, dat betekent opvoeren, net zoals wat je met je brommer doet. Maar ja, Spotify trapt daar niet in en die zegt... hé, hey, jullie hebben wat extra streams. Nou, die komen bij een bot vandaan. Hartstikke idee. Dus wordt je nummer gewoon van Spotify eraf uh, gegooid. Zonder dat je er zelf als artiest erg in hebt. Nou, daar gaat het uh, gesprek zo dadelijk over. Maar Ivy Fox heeft ook een nummer wat van datzelfde Spotify is afgehaald... Dat is het uh, nummer Hallo Hearts. Dan hoor je het uh, gesprek en daarachter de huidige single Dopamine. Uh, maar goed, maar gaan we beginnen eerst natuurlijk met Hallo Hearts. Telefoon Irina Schouten. En zij is van Ivy Fox. Die heb ik ooit nog eens een keer gezien in de flapkan tijdens de popronde. Van, nou wanneer was dat geweest Irina? Want dat weet jij beter dan ik. Uh, oh god, volgens mij 2022. Kom of, op? Of, of, of 23? nee 22 zal het wel geweest zijn. Ik denk het ook ja. Maar ja, goed het is alweer een tijdje terug. Uh, maar goed, uh, daar hebben jullie toen een optreden gedaan. Kan ik me nog herinneren. Ja, een optreden en je hebt ons toen geïnterviewd. Dat ook, ja, ja dat, dat ook nog. Uh, dat, dat stond nog ergens buiten, bui daarbuiten. Maar ja, dit gaat over serieuze zaken. Uh, want eerder dit jaar had ik al LS met Emily van Ellerswijk die erachter schuil gaat. En die had nogal een uh, behoorlijke uh, meningsverschil en een, een controverse met Spotify. Maar jullie eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Uh, er is in een of andere spook. Ja, platform die uh, streampjes schijnt te kopen en daar weten jullie helemaal geen notie van en dan worden jullie op een gegeven moment uh, van, uh, van alles en nog wat uh, beschuldigd. Hoe zit het uh, precies? Ja, we hebben uh, ons nummer Hallo Hearts, die is nu voor de tweede keer inmiddels al van Spotify verwijderd. Is toch niet... uh, door Spotify, omdat, uh, uh, ja, omdat ze zeggen dat we botstreams hebben. Uh, ja, wat is het? Botstreams? Heel steenend, want... ja. Uh, het vervelende hieraan aan is, is, je kan uh, botstreams kopen, mm -hmm. dat doen sommige artiesten, uh, om uh, ja, meerdere streams te krijgen, om hoger in playlists te komen en dat soort dingen. En dat hebben wij niet gedaan en toch zijn wij dus twee keer uh, uh, met dit nummer al van Spotify afgegooid. Yeah. Uh, ja, wat natuurlijk echt wel heel lullig is. Ja. Yeah. En ook wel gewoon zeer frustrerend, omdat we er zelf gewoon helemaal niks mee te maken hebben en je wordt gewoon ja ja nou ja het is gewoon heel vervelend ja. uh, want je moet het opnieuw gaan uploaden uh, wat onwijs veel tijd kost um, nou ja je bent al je streams kwijt en uh, je hebt je zeg maar op spotify die kloppen niet meer ja. uh, je rol je die uh, worden niet uitbetaald nou ja en ga zo maar door dus het is echt super irritant uh, en vervolgens hebben wij nu uh, ook een bericht gekregen... over uh, ons volgende eigen nummer, Dopamine... dat we ook al uh, nou ja, een waarschuwing hebben gekregen... en dat we denken dat die daar eigenlijk ook binnenkort vanaf gehaald wordt. Ja, het is, uh, ja, hoe, hoe, hoe is dat met, uh, met jullie gegaan, met die botstreams? Want dat was, dat was ook met uh, LS het verhaal, een, uh, een botstream. Ja, ja uh, wij hebben op een gegeven moment wij hebben gewoon een bericht gekregen van Spotify... Uh, ...met uh, je nummer is verwijderd. Uh, hmm. Dus we hebben, we hebben ook van tevoren helemaal niks doorgekregen. Uh, geen waarschuwing of weet ik veel wat. Uh, en dat was de eerste keer. Dus dat was heel frustrerend. Vooral omdat we echt zoiets hadden van... Hè, ...waar komt dit vandaan? Ja. En ons nummer is niet meer uh, te vinden op Spotify. En hoe kan dat dan? Uh, toen zijn we er achteraan gegaan, toen uh, kregen we dus van Spotify uh, het antwoord uh, uh, dat er botstreams aangebonden waren en dat we in een bot uh, playlist stonden ja. en dat die daarom eruit gehaald is, zeg maar, verwijderd is. Mm -hmm. En toen de tweede keer, uh, toen uh, hadden we hem, uh, hebben we hem opnieuw laten masteren. Toen hebben we hem uh, nog een keer geüpload. Uh, en toen hebben we het heel goed in de gaten gehouden. Want je hebt op Spotify heb je een Spotify-artist. Mm -hmm. En daar kan je precies zien waar je uh, streams vandaan komen. Hoe vaak je geluisterd wordt en dat soort dingen. Dus dat is heel tof om te zien. Uh, behalve als het dus blijkbaar om botstreams gaat... Uh, waar je dus totaal geen invloed op had, hebt. Dus ja. uh, wij hadden hem geüpload weer. En toen zagen we die streams ontzettend weer omhoog gaan. Dus we hebben gelijk Spotify ingelicht. Zo van, joh, uh, wij zien dit weer gebeuren. Wij zijn dit niet, we kopen geen streams. Help ons, wat moeten we doen? Uh, ja, en het vervelende is... je wordt eigenlijk een beetje van het kastje naar de muur gestuurd. Ja. Uh, dus ja, je, je denkt dat je goed bezig bent door aan te geven van... Uh, we zien dit gebeuren... Uh, nou ja, wat ik net zei, help ons en we zijn het niet. En uh, we willen het op een goede manier, uh, yeah. uh, willen we dit hebben. En yeah. we willen zeker niet verwijderd worden van Spotify. Um, maar ja, goed, daar, daar, ja, vanuit Spotify uh, krijgen we dus geen... Handvatten om hier mee om te gaan. En ik heb ook het idee dat we ook een soort van... in die, uh, in die chat die we dus met Spotify hebben... dat we dan ook praten met een bot. Ja. <laughs> dat ja. vind ik ook uh, lichtelijk frustrerend. Um, dus ja, dat is, uh, dat is een beetje het verhaal, hoe het, uh, hoe het zit. Ik uh, ga weer een beetje boos worden richting Spotify. Ik heb het ook al tegen LS gezegd tijdens de uitzending... Ze hebben wel genoeg geld over bijvoorbeeld om uh, Lewandowski en Fren Frenkie de Jong... bij Barcelona de Wei in te sturen. Maar ze hebben geen geld om bots uh, op te sporen voor uh, kleine... Bands en dat soort dingen, uh, dat hebben ze gewoon niet. Uh, en dat vind ik een beetje het, uh, het formaledeide verhaal uh, hierachter. Um, ja. Hoe zit het eigenlijk met de contactmogelijkheden? Want uh, uit het verhaal van LS heb ik begrepen dat het nog wel heel erg lastig is. Bestaat er überhaupt wel een manier om Spotify te kunnen benaderen? Want ik zie geen mailadres, nergens niet. Nee, ja, we hebben een, uh, er is een website uh, waar je naartoe verwezen wordt en dan, uh, uh, dan kan je, uh, je je klacht zeg maar, indienen mm. uh, en dan kan je chatten ja. met, uh, ja, met Spotify <laughs> ja. uh, en dan, uh, uh, dan word je doorverwezen of doorverbonden en eigenlijk de enige antwoorden die wij tot nu toe hebben gehad, is uh, uh, vervelend voor jullie. Uh, we vinden het echt, echt heel naar, uh, maar we kunnen daar niks aan doen. Uh, jullie staan op deze op deze uh, uh, playlist die het is. Uh, dus zorg ervoor dat je van die playlist wordt afgehaald. Um, dat ik al denk, ja, als, als muzikant zijnde kunnen wij dus niet kiezen als wij in een playlist staan, dan kunnen wij niet zeggen van oh delete ons uit die playlist. Ja. Dus. Dat, dat zou misschien al een hele goede optie kunnen zijn... dat je als muzikant zijnde zelf uh, kan beheren van... hé, hey, ik sta in een playlist, uh, uh, haal me uit die playlist. Ja. We hebben bijvoorbeeld... Uh, um, nou ja, er was een playlist bij ons aangeduid als Bottet. Ja. We hebben gevraagd aan die man. En toevallig kenden wij die man. Uh, want die is een aantal keer naar onze optredens geweest. Um, uh, hebben we aan hem persoonlijk gevraagd van... joh, uh, alles leuk en aardig, maar... ...kan je ons uit die, uh, uit die playlist halen, want hij wordt aangeduid als bot ...en straks wordt ons muziek verwijderd omdat we in de, in de bot-playlist staan. Ja. Um, en hij was echt totaal flabbergasted, omdat hij, hij had geen idee dat zijn playlist als bot uh, ge, ge, aangeduid werd, zeg maar. Mm -hmm. en hij heeft ook echt tegen ons gezegd van ja, maar het, het is geen bot playlist ...ik doe dit in mijn eentje, ik heb het echt opgebouwd... Uh, en dat soort dingen. Dus uh, hij heeft ons daar uiteindelijk wel uitgehaald uh, en toch is ons nummer uiteindelijk van Spotify afgehaald. Dus blijkbaar was dat het niet. Maar, zeg maar vanuit Spotify krijg je ook niet de duidelijkheid van het ligt daaraan of uh, je moet dat doen en dan gebeurt het niet. Uh, je, je bent eigenlijk, ja, je, je kan niets. Eigenlijk, dat is waar het op neer kan. Ja, ja. Uh, met Jullie zitten dus nu met, uh, met de handen in het haar. Uh, de, wat ik hoor even, is dat er een nieuwe single aanstaande is. Uh, ja. wanneer, wanneer komt die uit? Uh, nou, daar, de, ja, daar zijn we dus nog uh, over aan het twijfelen. <laughs> nou zijn, is, die, is die überhaupt al af? Uh, bijna. Bijna, ja. ja. Hij, is, uh, hij wordt nu ge, ge, gemixt en gemasterd. Oké, okay, dus de, de, de, de, de, er is dus nieuw materiaal onderweg. Ja. Uh, ja. Uh, dan is er natuurlijk afgezien. We gaan dus geen reclame maken voor Spotify. Maar waar zijn jullie dan te vinden op het wereldwijde web? Uh, nou ja, je kan ons sowieso op YouTube kan je ons vinden, uh, uh, op Apple Music. Pidal, Dezer, YouTube Music. Um, maar je kan ons bijvoorbeeld ook uh, supporten om naar uh, optredens te komen... ...en daar uh, merch te kopen bijvoorbeeld. We willen binnenkort willen we ook een, een verzamelscd... Uh, uitbrengen om, uh, om eigenlijk een soort van <laughs> statement te maken. Zo van hier, we hebben nog wel cd's en daar worden we niet van afgegooid. Ja. Uh, dus ja, nou ja, daar allemaal. En hou ons gewoon in de gaten via, via uh, Instagram en, uh, en, en onze website. not a left to lose, come along, keep up, it's time to move to what we love She feels chemical high, stretching up as spine, it's times like these are make me feel so dimly, -like. hit me up, and down for it every time, yeah, every time, cause you're new when you're actie voeren voor die mensen die het nodig hebben als het gaat om het vermalen tijdens Spotify. Um, Ivy Fox hoorde je met dopamine en we gaan ook even nu een verse nieuwe single laten horen. En dat is Steenkoud, want die komt morgen uit, en Vals Verlangen. Het uh, was behoorlijk wat uh, met, met snelheid uh, in, in dit opzicht. Het uh, nieuwe nummer van Steenkoud, uh, Vals Verlangen. Uh, ze zijn ook uh, volgens mij bezig met een nieuwe EP, schuine streep album. Uh, dus dat komt er allemaal nog aan wat, uh, wat dat betreft. Nou, de, deze uitzending is uh, bijna voorbij. Volgende week is er een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Alleen geen live muziek, maar wel studio gasten. Die zijn er wel. Uh, want we gaan uh, praten met Samira. En met Cheyenne Howell van Haiyan Shai. Dus die uh, komen volgende week uh, in deze studio. En bij laatstgenoemde Cheyenne Howell van Haiyan Shai. Die heeft ook nog uh, wat leuks uh, te melden. Want er is een nieuwe single onderweg. En die ga je volgende week ook tijdens uh, uh, ja, haar komst en haar aanwezigheid. Natuurlijk hier horen bij. Alternatief FM. En dat staat dan in het teken van de, de Noord-Hollandse releases. En een, een aantal weken geleden is er nog een single uitgekomen van Katmandu. Dat is uh, de single Charlie. Charlie eigenlijk, zo moet ik het zeggen. Uh, maar ze hebben ook, daarvoor hebben ze nog een EP uitgebracht. Nou, Charlie is eigenlijk alweer een voorbode op de opvolger van de EP. En wellicht. ...zal dat uit moeten gaan monden in een album. Tenminste, dat is wel de bedoeling als ik het uh, zo begrepen heb. Maar op die EP die ze eerder dit jaar al hebben uitgebracht... ...volgens mij hebben ze dat uh, in mei van dit jaar gedaan. Ik kan me nog uh, volgens mij herinneren dat ze dat uh, vol, uh, zo vlak voordat ik uh, ging verhuizen... ...hebben ze dat uh, nog gedaan. En dat nummer wat je nu hoort tot aan het eind van dit derde uur... ...is Buckley on Drugs. En die staat op die EP. En ik zeg tot volgende week. Dag.